Michel Koenen met het NOS-journaal. Het midden van Italië is vannacht getroffen door een aardbeving... met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van de stad Perugia. Italiaanse media melden zeker zes doden. In verschillende dorpen, zoals Amatrice en Accamoli zouden meerdere mensen onder het puin liggen. Volgens de burgemeester van Amatrice is het dorp grotendeels verwoest. Straten zijn door het puin geblokkeerd en stroom is uitgevallen. De alarmcentrale van de ANWB had een half uur geleden... nog geen meldingen gekregen van Nederlanders in het gebied. Een omstreden liefdadigheidsinstelling uit Qatar... heeft het gebouw in Rotterdam gekocht... waarin salafistische moslims een school willen openen. Dat meldt NRC. Het zou gaan om Eid Charity... De oprichter daarvan zou miljoenen hebben doorgesluist... aan Al-Qaeda-leden in Syrië en Irak en aan Hamas. Hij staat daarom op de sanctielijst van de VN. Minister Asher noemde eerder de aankoop van de school legaal, maar ongewenst. De KLM vliegt eind oktober weer vier keer per week... rechtstreeks vanaf Schiphol naar de Iraanse hoofdstad Teheran. De lijndienst wordt hervat omdat de vraag is toegenomen... sinds de economische sancties in januari grotendeels zijn opgeheven... Daarnaast trekt het toerisme aan. En doelman Tim Krul speelt de rest van het seizoen voor Ajax, dat meldt de Telegraaf. De speler van 28 wordt voor een jaar gehuurd van Newcastle United. En bij Ajax maakt Jasper Silissen waarschijnlijk de overstap naar FC Barcelona. De keeper is wel mee afgereisd naar het Russische Rostov... waar hij met Ajax probeert de groepsfase van de Champions League te bereiken. Het weer nog vrij veel zon en tropisch warm met 29 tot 32 graden en morgen nog warmer met lokaal 35 graden. En vooral in het zuidoosten is er sprake van een hittegolf met ook in het weekend tropische temperaturen. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Rand staat op de A9 Nalkma-Amstelveen een ongeluk bij Beverwijk. Vanaf Akersloot staat 4 kilometer file. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen 7 kilometer. Ook daar gebeurt een ongeluk al vroeg. Het verkeer wordt daar langs geleid via de vluchtstrook. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En summer on you. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45.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 Let's go. Tell me.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 Si spaventa, con la crema da barba la con un vestito gessato sul blu, e l'amo viola la domenica in tribù. Tot ziens Italia col caffè ristretto, le calze nuove primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria.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 Misschien neem ik Spanje als besluit. Laat boven schenen Ik ga stiekem tussen Een luchtweg naar een Ik neem Spanje als besluit. Laat